Hier in de barre ijswoesternij. Ik laat het in elk geval van boord brengen. Je kunt nooit weten waar we dat in ons huis toch voor kunnen gebruiken, meester Barens. Gaat u nog een keer met de mannen naar het riviertje? Ja, dat was wel de bedoeling. Maar ze zijn nog niet geheel klaar met de timmeren van de sleeën. En de toestand van timmerman Joris Christoffel baart me zorgen. Ja, ja, ja. hij hoestte met de longen uit zijn keel. Ik neem hem een beetje in bescherming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 ...staat het met de tekening, ik denk er toch op? Alsjeblieft. Ja, nou, wat vind je ervan? Een beetje hoger. Een stukje werk. Omhoog. Ja, eh, ja. Komt hier de schoorsteen? Paul in het midden. De trek moet absoluut gegarandeerd worden. En de ramen vergeet je maar. Dat zijn toch toch gaten, schipper. In deze omstandigheden moeten we zoveel mogelijk warmte vasthouden. Ja. Het zal toch moeilijk worden. Kijk, kijk, hier heb ik de deur getekend, hè. Ja. Op het zuiden. Er is overal sta -hoogte. Ja, ik zit momenteel alleen om hout ja, te verlegen, zoals u ziet. Ja. Er moet Rappen een nieuwe vooraan komen, want... Stilzitten is niks gedaan. Hey, ik ik me moet niet. de mensen aan het werk houden. Vanzelf, vanzelf, vanzelf. Maar spaar je toch een beetje, Timmerman. Hebben je ja. nodig? Ah, nou, flinke kou, anders niks. Ik, ik heb ze veel pittiger gehad, schippen. <coughs> ik zal straks een extra brandenweidje aan de kok vragen, hè. Timmerman, spaar je nou. Je loopt te zweten als een otterman. Je hebt goeds. Zie ja. jij je rode kop. Er is maar één, Remedy Schipper, en het is poot aan werken. Ja, ja. <laughs> het luie zweet moet eruit. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, alles goed en wel. Maar ik wil je straks wel graag mee terugnemen naar de Nederlanden. Dus, dus de schipper denkt dat, dat we bij beter weer straks... Het schip is verloren, dat staat voor mij in de paal water. Ja, Barends wilde nog niet aan, maar ik weet zeker dat we bij dit schip niet naar China varen. Als er nou in deze dagen door al dat ijs zo'n verlofdombels <laughs> krijgt. Hè? Ja. Wat moet het dan wel niet worden als de volks straks inzet en de storm over het ijs zagen? Ja. Zoals de vorige keer in oktober. Ja, daar was ik bij schipper. om bang te worden. Alarm! Alarm! Beren! bij de toppen! Alle heren! Zijn er wapens al de, ja, de mannen die hout zijn gehalen hebben de musketten meegenomen. Pisa. Er zijn er nog een paar aan boord. Pisa. Zelfde keer het handelietje, Jolie! Kijk je in de bierna. Daar gaat de top in. Als ik eens een stuk op de hoed maak, misschien schrikt dat de Ja, Af proberen probeer ik het, ah. het altijd. Maar ah. ik weet het zich niet. hè. me niet te doen. Help niet te doen. Help me niet laat doen. Help me niet te doen. Help me niet te doen. Help niet te doen. Help Laat Dat te doen. Help me niet te doen. Help Laat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 En later zetten we hem voor ons huis. En bij de terugvaart gaat hij mee naar Amsterdam. <lacht> Ik heb nog nooit zo'n mooi exemplaar gezien. Gerrit, goed gedaan, jongen! Goed gedaan, Gerrit! <hast> <hast> <hast> <hast> Oh, als, ik maar, als ik maar geen krampen krijg. Duke moet komen. Die heeft er verstand van. Duke zal me helpen. In de tuin. Achter het huis. Vlak bij de muur. Daar. Daar zal het vandaan komen. Hij huilt. Uh, gaat hem slecht. Een uh, ja, aantal later. Uh, Heb ik al een keer of drie gedaan. Ik zal hem deze tuin naar binnen gieten. Haalt je het? En we moeten Gods genade afsmeken voor de arme drommel. Hij ligt al een dag of twee te zweten en te ijlen dat het een aard is. Ik wil dat jij je beste drank klaar maakt voor dat Timmermans Georgijn. Het mag hem ja. niet slechter gaan. We hebben hem nodig. Geen man mag hem verloren gaan. Het is in uw hand. En in die van God, Schippen. En in die van God. Ik doe mijn uiterste best, maar ik ben ook maar een mens. En niet op de hoogte van scheerde wegen. En zichzelf. Doe wat je kan.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 ik dat van tevoren geweten had. Ja, we <hijnen> Weet alles maar eens van tevoren. Ja, hetzelfde geld, zeg ik, voor meer geld... had ik nou op een of andere schip naar het zuiden kunnen zitten. De warmte te gaan. Om geënterd te worden door de Spanjolen, Om over de duinkerken kapers maar te zwijgen. Mensen, mensen dan niet zo kankeren. We hebben twee zieken aan boord. Goeie slaap kan niemand kwaad. Ik heb de timmerman maar met drank. Ik heb hem eh, gereeskrachtige kruiden. Hey, uh, uh. Dan slaap je tenminste een nacht goed. Ja, uh. ze willen het tenminste niet uit moeten... ...omdat het schip valikant kant verkeerd blijft. Uh, van Haarlem, oh, Heet hij het? Nou, oh, ik denk het wel. Jonge kerel, ik sleep hem er wel doorheen. Ja, uh, maar de ogen van de timmerman staan op dood als je het mij vraagt. Het komt allemaal door die vervloekte kou hier. Uh. Uh. Dit is nog maar het begin. <laughs> Moet je opletten of we een maand verder zijn. Zo wil ik aan boord niet gesproken hebben, mannen. Is dat duidelijk? Uh. Ja, natuurlijk. Uh, uh. uh. We moeten toch realisten blijven, niet?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 En als ik dan denk aan al die aardige derentjes... die rijk bij elke haven naar Eenoog staan uit te zien... dan wordt het me treurig om het hart. Vertrek wat op de hey, Weet je nog die keer dat we slaven hebben gevaren, Eenoog? Ja. Ja, daar zaten ook pronte wijven bij, niet hè En dat de hele weute plots in opstand kwam? Ja, wat? Zaten ze als beesten in het ruim, die stakkers? Ja. Stakkers? Kom je daar maar bij? Ja, nee, geen stakkers dan. ...om als vee te worden behandeld. Ah, het is maar hoe je het bekijkt, Giedam. Ja, ja. Kijk eens, precies. die mensen worden verkocht. Zeker, zeker. Maar er wordt ook voor die zwarte gezorgd. Ja, ze krijgen hun eten, ja. hun schone lijfgoed. Ja. Nou, dat is in Moreland andere koek. Ja, vertel ja, maar ja. verder één nog. Uh, van Schiedam maar filosoferen hoor. Die is veel te hard. Ja. Ja, om de drommel niet te teerhartig. Oh, maar ik we toch toch, Pordeur, niet elke keer met één nog eens te zijn. Wat we o -o nou krijgen. Komt kruipen ze bij mij niet bij hoor. Ja. Voor mij geen. De slavernij blijft, hoe je het ook bekijkt, Ze willen niet anders van Schiedam. Ze willen niet eens anders. Uh, uh, uh, alleen die keer, dat was onder Afrika dat wij het hebben meegemaakt. Het was een hete. En we hadden er al een stuk of vijf overboord moeten zetten. Ja, het Ach, blijft er iets kant aan, hoor. Ja, het was bloedheet. En de zwarte zaten in het ruim aan ketens. Tenminste, dat dachten we. Ja, ja. En plotseling, hè, alsof de duivel ermee speelde, liep nee. er één. En nog één. En in een mum van tijd liepen ze allemaal als apen over het dek te springen. De schipper deelde als de donder de musketten uit de schreeuw te schieten. schieten. Schieten! Maar bang! Maar helemaal niet. Nee. De zwarte drongen op naar onze verblijven. De stuurman en de schipper stonden achter, bovenop. De zwarte klommen als apen zo rap in de mast. Als ape, apen, ik zeg het. Ze gebruikten de touwen. Dat hadden ze bekwaam afgekeken van ons. Ja. Maar Het heeft de hele middag geduurd voordat we ze weer terug hadden in het ruim. Een stuk of dertig zijn er neergekomen. Echt? Ja. En dat schreeuwen van die zwarte, Hij is niet om aan te horen. Of het, of het gevaarlijke apen zijn. Mm -hmm. uh, een andere uitdrukking wil men je in de kop schieten. Er kwam ah. er één naar binnen. Stond bij de deur en wist niet wat te doen. Hij zag ons zitten. Hij draaide zich om en voordat hij de trap op was, had ik hem in z'n ondergeschoten. geschoten. De zee zag rood van het bloed, want uh, ze hebben gewoon rood bloed, hoor. Ja, ook al ja, ja. zou je dat niet zeggen. Ja, ik heb, ze, ik oh. heb het ook gezien, Hier. hoor. Ja. zie je mijn hand? Blauw van de kou. Ja, als je maar niet uh, pimpelpaars wordt van schiedam. Ja. Hou het in de gaten. Grijven, ja. het helemaal? Ja. Of pak ze maar eens een beetje flink tegen elkaar. Ja. jullie hebben hem ook praten. Ah, kijk, kijk, zo ziet er uit. Ziet natuurlijk uh. lekker warm, ja. Maar we moeten iets vinden voor onze handen. Want voor je weet, vriezen ze straks uh, af. Ja? Maar ik hoop dan toch echt dat we tegen die tijd vertrokken zijn. Uh, dacht uh, jij nou uh, werkelijk, Eenoog? Uh, hoezo? Uh, nou, waarom bouwen we hier een huis, Eenoog? Uh, voor, eh, uh, je kan niet weten. Uh, beetje zekerheid. Je, maar toch niet om, om hier de Ganse winter te bivakeren? Je kan geen kant op, man. Neem dat nou van mij, Jan. Je zal je in het onvermijdelijke moeten schikken, Eenoog. Wel zo door nu!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 Mannen, volgende vlog. Wij vinden het voor het nieuwe Oh. Eh, uh, jij, uh, oh, jij, en uh, jij. En oh, oh. uh, jij ook okay, een, oh. Ik oh, oh, oh. uh, aan de weg lezen, de steen staan voor de sloepen. Zeg, oh. schipper. Uh, ja? In alle ernst. De maten hier vertellen. Ja, nou, kijk, voor mij is het de eerste reis, begrijpt <tum> u, richting Noord. Overal ben ik al geweest, en. Iets op de mouw te spelen is er niet bij, maar. Uh, ik, ik zou weten of de maat zegt. Ja. me een loer draait. Ja, kom op, kom op, kom op, maak dan nou een beetje voor, hè. Wat, wat wil je nou precies weten, Eno? -Nope? Wel, de maat ja. zegt dat er alle kans in zit. dat we hier voorlopig moeten blijven bivakeren. Nou ja, dat was niet mijn bedoeling. Nee. nee maar op in één e hoop dat jij dat mooie vrachtrijf van Napels voorlopig niet opzoekt, hoor. Oh. <laughs> we zitten vast in het ijs. Ja, en Barents en ik, wij denken dat het ons de eerst komende tijd niet lukken zal het overwater achterlopen te bereiken. En teruggaan, daarvan wil Barents niks weten. Ja, als we terug zouden kunnen. Als we ja. terug zouden ja. kunnen, ja. Laat nou, maar vooruit, nog een paar verwachten. Het is gebeurd. Zo we hier. Van Heemskerk en Willem Barends maakten spoed met het huis. De toestand van Timmerman Joris Christoffel ging de ogen achteruit. Hij was een van de oudste bemanningsleden en spaarde zichzelf geen moment.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 Ik me verdriet hem te moeten verliezen. Ja, ja. Ik probeer alleen nog maar zijn pijnen te verzachten door hem te verdoven. Maar uh, halen zal dit niet. Zo voorspel ik u. Laten we naar hem toe gaan van Eemskerk. Ja. Misschien heeft hij ons nog wat te zeggen. Ja, hij heeft op al onze tochten naar de nood meegevaren, Juris Christoffel. En ik heb nog nooit iemand getroffen die zo overweg kon met gaan zagen. Het is een mirakel.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 Ach, meester Barends, we moeten de schone schijn maar ophouden. Men trekt zich aan nu voor en daden dader nogal op. We moeten er het beste van maken wat menselijke wijze mogelijk is. Kijk, daarachter. We kunnen onze timmerman toch wel een echte begrafenis ja. geven. Ja. Wat denkt u van deze plaats? He? Hier, zo in die kou. He. He? Kunnen we de kist afdekken met een sneeuwlaag? En er in elk geval een kruis op plaatsen. Ja. Ja, laten we mij niet verder zoeken. De kuil kan nog wat uitgeschept worden. Ja, dat zal nog gaan. ach, oh het ja, is hard is stijker. Overal, overal is de grond. Meters en meters die bevroren. De Bikkelhard, komt er met de beste wil van de wereld niet door? Nee. Laten we de mannen verzamelen en de timmermans zo snel mogelijk te laatste hier bewijzen. Voor het laatste stuk. En hier is. Enoog, Gerrit, ja, een, Eén oog. Ja. En En van Sterrenbeurt. Eén. Twee. En ja, ja, ja, ja. Is het, is het? nog ver gaan, schipper. Nee, nee. Daar bij die berg. Ontdekte er een kou. als die wind maar eens wat af nog. Die wind breekt je laatste weerstand. Zijn we er bijna. Hoop je dan maar wat mee weer vooruit dan kunnen we wat sneeuw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 een lied te zijner ere zingen. God hebben zijn ziel. Och voor de dood, er is troost, en is troost nog goed. Met rechten mag ik, mag ik wel ben.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 De ruimte voor de scheepskist in Jombe. Precies zoals het in daar gaf. Ja. En uh, de plaats voor het vuur, Schippen? Wel, uh, daar ja. zit de schoorsteen. Dus precies het midden. Dan komt hier komt de plaats voor het vuur. We bouwen het af met stenen. Ja, daarvoor zou ook wel eens kunnen zorgen, Kop. Ja, stenen haal ik uit het schip. Ik moet wel een hulpje hebben bij het heen en weer ja. Neem dat Gerrit de Veer in één op voor. En denk aan dat je ook een partie stenen aansleept... ...dat je toch bezig bent als voetverwarmers... ...om straks de kooi mee in te duiken. En waarom wij zo beter zijn, wat u ja, schip? Ja, ja, ja. ja, daar kan ik je niet aan helpen. Nee, nee, nee. We zullen elkaar moeten troosten met verwarmde stenen... ...hoe treurig dat u is. Uh, Schipperen, dan had ik ook nog wat. Ja, maar laten we... ...nu eerst even punt voor punt de bouw doornemen... ...man, anders wordt hier dan weer warm. Jullie drieën gaan de dakbinten plaatsen... ...en de kok gaat met Gerrit de Veer... ...en één oog de steen uit het schip halen. Ja, goed? goed. De rest blijft dan binnen... En dat werkt aan het interieur. Schipper. Uh, moet potaal gewerkt worden, de dagen worden steeds kort allemaal. Nou, vraag jullie aan de bak, schipper. Ja, wat wil je vragen, chirurgijn? Nou, oh, ik stel voor om van uh, twee vaten die op elkaar staan. waarvan dus, <coughs> het een de bodem wordt geslagen, een zweetbad te maken. Huh? Een zweetbad? Ja, een zweetbad. Ik ben in het noorden geweest, schipper, en men heeft er baat bij.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 Je mannen, daar zijn we dan. Eén, twee, nee. één. Nee. Ja. Zo, iedereen aan de linkerkant. En, en kantelen. De Spanen gaan naar het behouden huis. En laat niemand ze per ongeluk verstoken. Het kleinzeil en de masten van de soepen ook naar binnen. En van Heemskerk... Laat de sloepen afdekken met wat lappen zeil die met stenen vastgezet moeten worden. Het is dus te hopen dat de beren ze niet ontdekken als slaapplaats. De beren moeten bijna gedaan zijn. Die zoeken als het gaat winteren een hol op en komen er pas tegen de voorjaar weer uit. Daarvan hebben we elke dag geen last meer. Dat is maar goed ook, want zo langzamerhand slinkt onze munitie vooral aardig. Als we nog eens wat willen vangen, zullen we met vallen moeten werken. Ja.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 Ten slotte besloot de schipper, ondanks alle tegenwerpingen van de maats, met een aantal lege vaten naar de rivier te gaan, om vandaar zoet water te halen. Ik heb drie mannen nodig die me vergenzullen. Ja, schipper, ik ben de niet, maar ik moet begrijpen... Tedoog, je... uh, uh, yeah. de gruant yeah. van Haarlem, oh, de... voel jij je man genoeg om de tocht naar de rivier en terug te maken? <laughs> de buitenlucht zal je goed doen. <laughs> Laat ik het maar proberen, ja. Nou, daar gaan we nu op weg. Vergeet de musketten hier mee te nemen. Mannen, dankzij uw noeste vlijt... dankzij de goede zorgen van onze onvergetelijke timmerman... staan wij nou in het behouden huis... dat ons door dierenheid werd geschonken... en ons zal beschermen tegen de ijzige poolkoude. We moeten er samen doorheen...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 Als we met z'n tweeën het ruim induiken, dan geeft dat nog minder optie, als je begrijpt wat ik bedoel. Je zoekt maar een andere diefjesmaat. Mijn niet gezien. Ho, oh, oh. ho. Je moet in elk geval helpen die kist hier het ruim uit te jouw, hè. Die moet van de schipper naar het huis. Ik neem die kist alleen wel. <lacht> dan zul je toch wel wat meer pap en schepenschijp moeten eten, knaap. Want die kist wil je in je eentje niet. Als, alsof die vol met lood zit, zeg wacht, yep. die laat erop op, zelf eens een handje. Uh, ja, hier. Ja. Geef hem maar een duwtje, Dan uh, pak ik hem hier bij de hengsel. Ja. Ja. Eén, twee. Je ja, houdt je kop verder. Ah, je ik zal zwijgen aan straf, dat staat. Maar zoek in het vervolg een andere maat voor dat soort Eén, karijtjes. Eén, Gooi oh, jij de deur open. Op. Ja, de deur open. Zo, stuurman, noteer jij wat er uit deze kist komt. Ja, ik schrijf al. Uh, Koopmansgoederen. achtste kist. Ja. Nou. Uh, <coughs> uh, twee tinnen bussen. Welk bestaande uit vier delen. een uh, tin afgegoten medaillon waarop afgebeeld staat... de tijd die de waarheid boven de aarde opheft. Dito Medaillon, in oude lijstje. Ja. Voorstellend een zittende vrouw... die in de rechterhand een kruis heeft. En heb ik hier... Uh...